De Winter van de Belgica. De Belgische Zuidpoolexpeditie was vanuit Antwerpen vertrokken op 16 augustus 1897. Het plan van commandant Adrien de Gerlache was zo ver mogelijk naar het zuiden door te stoten om zo mogelijk het Antarctisch continent te bereiken. Wanneer de Belgica in januari 1898 de zuidelijke IJszeeën bereikt, bestaat de bemanning nog uit 18 mannen, waaronder Frederick Cook als scheepsdokter en Roald Amundsen als eerste stuurman en leerling pooldreiziger. Er is al een eerste slachtoffer gevallen. Lichtmatroos Winken is in een storm verdronken. In minder dan een maand brengt de Belgica-expeditie 500 mijlen onbekend vaarwater en talloze, onontdekte eilanden in kaart. Maar het pakijs verspert hen de weg naar het continent. Wanneer echter een storm de ijsvelden openscheurt, waagt de Gerlache zijn kans. Ondanks het feit dat de zomer in dit zuidelijk halfrond al naar zijn einde neigt, dringt hij ver in het pakijs door. De Belgica raakt beklemd in dat ijs en vriest onherroepelijk vast. Voor de eerste maal in de geschiedenis moeten mensen bij de Zuidpool overwinteren. Vanaf half mei komt de zon niet meer boven de horizon uit. Dit is het begin van een winternacht van 1600 uren. Door koude, duisternis en vitaminegebrek geplaagd valt de bemanning aan ziekte en wanhoop ten prooi. Eén van de geleerden, Emil Danko sterft van uitputting. Zijn lijk wordt in het pakijs bijgezet. Twee matrozen worden krankzinnig. Om scheurbuik tegen te gaan doet dokter Koek aan iedereen pinguïn en robbenvlees eten. Maar hun enige hoop is de terugkeer van de zon. Op het ergste voorbereid schrijft de Gerlache zijn testament. <middels> Deze serie in vijf afleveringen is volledig samengesteld met documenten uit de eerste hand. Het boek 15 maanden aan de Zuidpool van Adrien de Gerlache, het boek Au pays des manchots, geschreven door Georges Lecointe, kapitein van de Belgica, en drie bundels onuitgegeven herinneringen uit de nalatenschap van een lichtmatroos, Jan van Mierlo. 25 juli is de grote dag, het einde van 1600 uren Polnacht. De geteisterde bemanning van de Belgica ziet voor het eerst weer de zon. Een hoopvolle bladzijde uit het dagboek van Adrien de Gerlas. Die dag hezen wij de vlag in onze grote top ter ere van de verjaardag der Belgische dynastie en tevens om de wederverschijning te vieren van het hemellichaam dat wij zozeer ontbeerd hadden. Eigenlijk vertoonde de zon zich die dag nog niet boven onze horizon. Doch, daar zij er slechts een paar graadminuten onder bleef, konden wij vanaf een naburige, gemakkelijk te beklimmen ijsberg een stukje van de zonneschijf ontwaren. Terzelfde tijd verlichten haar stralen, zonder nog het dek van de Belzica te bereiken, één ogenblik de driekleur in de top van de grote mast. Na haar verdwijning bleven wij nog enige tijd verdiept in de beschouwing van de glans aan de horizon. Daarna verviel alles weer in de duisternis der laatste weken. Doch onze ogen bleven de indruk bewaren van het schitterende visioen... en in onze harten herleefde de hoop op betere dagen... wanneer het pakijs weer bevaarbaar zou worden... en de ijsklem waarin wij werden vastgehouden... zich zou openen om ons doorgang te verlenen. Men moet van de zon verstoken zijn geweest om te kunnen beseffen hoe weldadig die voor lichaam en ziel is. Men begrijpt dan de gedachtengang van de wilde volkeren die haar vanaf de nachtertijden tijden tot hun voornaamste godheid hebben gemaakt. We waren allen herstellende zieken en moesten ons zeer in acht nemen. Sedert wij in het pakijs vastgeraakten, waren wij fysiek veel veranderd. Wij waren opgeblazen en onze gelaatskleur was geel. Wij vonden elkander sterk verouderd en zagen er vermoeid en betrokken uit. En onze gelaatsuitdrukking had, ten gevolge van de doorstaande beproevingen van de overwintering, iets gejaagds en angstigs gekregen. Onze vaste barbiers, de dokter en Michot, knipten ons slechts zeer zelden haar en baard... ...daar die ons tegen de koude beschermden. Diegenen onder ons die een wilderige haargroei hadden, zagen eruit als wilden. Het hoofdtooisel van Rakovitsa leek wel een ragebol om het plafond schoon te houden. Koek en Arktofsky hadden met hun lange haren veel weg van een paar apostelen. In de komende weken en maanden verandert de situatie aan boord van de Belgica niet veel. Er is hoop nu onder de bemanning, maar in afwachting dat de zon hoger boven de horizon klimt en voldoende kracht verzamelt om hun ijzige gevangenis aan te tasten, moet nog eindeloos geduld worden geoefend. Slechts langzaam lengen de dagen. En vaak is het weer zo slecht dat men dagenlang niet van boord kan. In de officiersverblijven doodt men de tijd met lezen en kaartspelen. Het wisten wordt een waar passie. Als speelpenningen is een zak bonen uit de voedselvoorraad verdeeld onder de officieren. Maar de goklus neemt weldra zulke afmetingen aan dat er na verloop van tijd schuldbekentenissen circuleren van honderdduizend bonen en meer. De Gerlache grijpt in door alle kansspelen te verbieden. Michot, de kok, neemt alle speelpenningen in beslag en zet een week lang bonen op het menu. Ook onder de gewone matrozen zocht men naar middelen om de tijd te verdrijven. Voor de bemanning was het moeilijk de vrije tijd te doden. De uren verliepen in dodelijke verveling. Ook zij speelden kaart en damden vrij veel. Verder lazen zij. Dumas was hun geliefde schrijver. Meer in het bijzonder waren de drie musketiers naar hun gading. De heldhaftige gezwollenheid en de onwaarschijnlijkheid van het verhaal oefenden op die eenvoudige geesten een bijzondere bekoring uit. Enige matrozen speelden op de harmonica en zomers vertelde geschiedenissen. Die oostendenaar sprak met een gloed, laat ik maar zeggen met een opschepperij die niet te verbeteren was. Het spreekt vanzelf dat hij na enige tijd uitgepraat was. Doch dan begon hij een nieuwe cyclus met tal van aanvullingen... en onuitgegeven bijzonderheden die het vernuftige brein... van onze eerste machinist maar kon verzinnen. Ten slotte waren die verhalen zo onwaarschijnlijk geworden... dat zelfs de lichtgelovigste matroos ze niet meer voor waar wilde aannemen. Als openbare vermakelijkheid van het volkslogisch diende cornet à piston vermeld te worden voor welke van Mierlo een ongelukkige liefde koesterde. Hij speelt zo ongemeen vals... dat zelfs de penguins, toen die zich weer op het pakijs begonnen te vertonen... er bang voor waren. En toch kunnen zij, naar hun eigen kreten te oordelen... niet zulke bijzonder strenge rechters zijn op muzikaal gebied. Wij hadden een orge celeste in de grote kajuit... dat alle mogelijke operastukken tinkelde. Zoiets met een rol vol pinnetjes die tegen zilveren en stalen lamellen pitste... Dat was heel serieuze muziek. Mijn zoete lief en uitverkoren aan wal was een Martha. En op dit orgel werd ook een lief operastukje, Martha, gespeeld. Telkens als ik daar volop in het ijs het leidmotief van Martha hoorde tinkelen, was het mij weten moede. Mijn gemoed schoot vol. En ik hoorde als het ware Martha's geliefde gedichtje. Stil zilveren voetjes hoor ik gaan, raakt mijner ziel inwendige wanden aan. Dan hadden we nog een draaiorgeltje met kartonnen muziekplaten van Vivan Bomma in Tutti Quanti. Al wat minder serieus, maar veel leutiger voor een pekbroek. Ook bezaten we een der eerste vonnigrafkes. Zo'n ding met wassen machetjes. Maar dat kon het verdorie luid uitleggen. Het ding declameerde, zong en speelde alle straat- en tingeltangeldeuntjes in het Vlaams, Frans en Waals. Het bijzondere eraan was dat we dan al eens andere menselijke stemmen hoorden dan die we gewoon waren. Er was één machetje bij dat iets te zeggen had met naam en toenaam over ieder van ons. Voor mij hadden ze mijn moederke stem van alle raadgevingen en kusjes laten opgeven. Dag jongen, altijd braaf zijn en oppassen dat genieten hevig aan je de voorste speelt en voorzichtig zijn hoor enzovoort enzovoort. Voor een actief man als Le Quint weegt het niets doen zwaar. Hij begint alvast met een plan de campagne te ontwerpen voor de zomerperiode, als het schip weer vrij zal zijn. Hij probeert de guerlage warm te maken voor een poging om met sleden over land de magnetische Zuidpool te bereiken. Op 30 juli krijgen Le Quint, Amundsen en Cook van de guerlage de toelating om een grote verkenningstocht te ondernemen. Ze willen een grote ijsberg beklimmen om te kijken of er verder naar het zuiden misschien land in zicht is. Het loopt bijna op een drama uit. Door grote scheuren in het pakijs raken ze van de Belgica afgesneden... en slechts op het nippertje kunnen ze terug aan boord gehaald worden. De Gerlache trekt hieruit het besluit dat geen uitstapjes van enige duur op het pakijs meer mogen gewaagd worden. Het pakijs is inderdaad zeer veraderlijk... Zoals blijkt uit een verslag van Georges Lequart. 25 augustus. De zon staat nog steeds erg laag. Ze komt slechts even boven de horizon. Sinds vanochtend heeft de noorderwind een dichte mist over het pakijs gevoerd. Op zulke dagen is het gevaarlijk zich ver van de Belgica te wagen. De matrozen weten het en toch hebben de twee lichtmatrozen Koren en Van Mierlo... zich een uitstapje op het pakijs veroorloofd. Ze hebben niemand van hun plan verteld... En als rond vijf uur hun afwezigheid wordt opgemerkt, heerst al gauw grote ongerustheid aan boord. Het is reeds erg duister en door de mist zullen ze zeker de seinlampen in het wand niet zien. Tegen half zeven leidt het geen enkele twijfel meer. Koren en van Mierlo is een ongeluk overkomen of ze zijn verdwaald op het pakijs. Onmiddellijk worden twee ploegen met misthoorns en stormlampen uitgerust om naar de vermisten te zoeken. Ook voor ons is het gevaarlijk om de lampen van de Belgica uit het oog te verliezen. We vinden verse sporen in de sneeuw die ons tot aan de rand van een meer leiden. Is hier het drama geschied? We zoeken en we roepen, maar krijgen geen antwoord. Als we besluiten om terug te keren, zien we plots een vage lichtschijn in de verte. Zouden we al zo ver van het schip zijn afgedwaald? In enkele ogenblikken zijn we vlakbij... Het is de lantaan van Koek en Rakowitsa. Ook zij hebben geen geluk gehad. De Belgica ligt volgens hen in oostelijke richting... terwijl wij dachten dat we naar het zuidwesten terug moesten. Het is bijna onmogelijk zich te oriënteren op de ijsbank... en we keren moedeloos terug aan boord. De Gerlache besluit om morgen vroeg een nieuwe ploeg op speurtocht te sturen. Voorlopig kunnen we niets meer doen. Dodelijk ongerust gaan we allemaal naar bed. Gelukkig is de nacht niet al te koud. Het vriest slechts acht graden onder nul. Rond drie uur wordt bovendien de mist wat minder dik. Als de hulpploeg om vijf uur klaar staat om te vertrekken, doemen Koren en Van Mierlo plots voor onze ogen op. Hoewel hij verstoord was om hun ongehoorzaamheid, was de Gerlache meteen bereid om hen te vergeven. De twee jongens hadden zich immers bijzonder goed uit de slag getrokken. Ze waren inderdaad te ver van de Belgica afgedwaald en ze merkten al gauw dat ze de weg terug niet meer konden vinden. Ze wisten uit welke richting de wind bij hun vertrek waaide ten opzichte van het schip en om de Belgica sanderen terug te vinden hadden ze met ijsblokken op een rij de richting aangeduid. Daarna hadden ze met sneeuw een muur gebouwd om zich tegen de sneeuwjacht te beschermen. Ze hebben vreselijk geleden van honger en kou want ze waren erg licht gekleed. Toen de slaap hen langzaamaan overmandde, had Van Mierlo ongelukkig genoeg aan de vermoeidheid toegegeven en was gaan neerzitten. Toen hij wakker werd, probeerde hij te vergeefs recht te staan. Hij was vastgevroren aan het ijs. Met een flinke ruk wist hij zich los te maken, maar helaas met achterlating van een flinke lap uit zijn broek. Om de commandant helemaal te vermurwen, draaide Van Mierlo zich om... En toonde zijn naakte schamelheid. De maanden glijden voorbij. Maar er komt bedroevend weinig verandering in de toestand van de Belgica. Soms dooit het en dan komen dikke lagen rijp los uit het wand... en storten met vervaarlijk gebonds neer op het dek. Vaak is het pakijs in beweging. Er doen zich nieuwe scheuren voor, grote stroken blank water zelfs. Maar de Belgica blijft onbeweeglijk gevangen... in een grote sterke schots van wel twee mijl doormeter. In de verwachting dat de verlossing niet lang meer kan uitblijven, worden de zeilen aangeslagen. De machinisten gaan aan het werk en na twee dagen zwoegen slagen ze erin weer beweging in de schroef te krijgen. Dit is de Antarctische zomer en toch is het soms dagenlang bitterkoud als in volle winter. Er vormt zich weer jong ijs in de open wakken. In het gat waaruit ze water putten staat na twee dagen weer een laag van 19 centimeter dikte. Op 21 november, kort voor midzomer, ligt het achterschip geheel onder de sneeuw bedolven. Wachten en hopen is al wat men doen kan. Als de wind uit het zuiden blaast, daalt de temperatuur ver onder nul. Maar als hij naar het noorden draait, dan lijkt hij bijna warm. Het dooiwater staat dan in plassen op het ijs. Maar de natuur, zucht de Gerlache, arbeidt wel langzaam. Kerstmis en nieuwjaar worden gevierd in gedrukte stemming. De zomer is al over zijn hoogtepunt heen en één vraag speelt in aller hoofden. Wat moet er van ons geworden als dat schip niet vrijkomt? Begin januari konden wij onze gedwongen werkloosheid niet langer uithouden. Wij moesten iets doen, maar wat? De ondervinding van de afgelopen maanden had ons volkomen duidelijk gemaakt... ...dat wij niet meer op de hulp van de zon en de dooi behoeften te rekenen. Die waren niet bij machte het pakijs voor ons op te ruimen, zelfs niet in het hartje van de zomer. Na rijp beraad besloot wij op voorstel van Koek, met behulp van ontploffingsmiddelen en speciale zagen, die wij in voorraad hadden, in het vloe een kanaal te openen om het te verzwakken en zo wellicht te doen uiteenvallen. Ook al zouden onze pogingen vruchteloos blijven, dan hadden wij toch nog enige resultaat bereikt. Door onze manschappen zwaar werk te laten verrichten, zouden hun gedachten worden afgeleid van de ongerustheid die zich op alle gezichten begon af te tekenen. De werkloosheid was een gevaar geworden. Wij begonnen derhalve in de verlenging van de as van ons schip een gul te maken van de voorsteven naar het kanaal dat een voortzetting was van het open water in onze nabijheid. Alle rangonderscheid was opgeheven. Met inbegrip van de commandant was ieder tot de minste matroos ingedeeld in een der beide ploegen waar men nacht en dag pikhouweel en zaag hanteerde. De Belgica had een flinke voorraad springstof aan boord. Dat waren staven toen niet, Een goedje waarvan de uitwerking vergelijkbaar is met dynamiet. Als gewezen artillerieofficier had Georges Le Quarte een paar proefnemingen gedaan op het ijs. Maar de springstof bleek door de koude beschadigd. En het wordt een jammerlijke mislukking. Le Quarte blijft echter volhouden dat hij met toniet de ijsschotsen kan opblazen. Dinsdag 10 januari. Met assistentie van Amundsen, Melaerts en Johansen... ...heb ik een hel stuig in elkaar geknutseld. We hebben 535 staven toniet in een groot petroleumvat geplaatst... ...dat we daarna met grote zorg hebben dichtgemaakt. Voor de ontsteking zorgen vijf lonten en 25 capsules knalkwik. Het vat wordt verticaal onder het ijs neergelaten... ...en met een krachtig schietgebed tot de heilige Barbara... patronesse der artilleristen, steek ik het vuur aan de vijf lonten... En ren zo snel mijn benen me dragen kunnen. Eerst gebeurt er niets. De vijf lonten zijn door de vrieskou beschadigd en de vlam dooft uit. Vijf of zes keer moet ik terug om het vuur weer aan de lont te leggen, als maar zenuwachtiger naarmate het eind korter wordt. En dan eindelijk lukt het toch. Een geweldige ontploffing. Grote ijsblokken vliegen hoog de lucht in. Het pak ijs rommelt. Het schip trilt. De brokstukken vallen als bommen terug. We reppen ons naar de krater. Maar wat een ontgoocheling. De 535 staven toniet hebben met moeite een put gemaakt van 10 meter doorsnee. En daarbuiten is geen enkele scheur, geen enkele breuklijn in het ijs te bekennen. Het toppunt is wel dat de meeste brokstukken recht terug in het gat gevallen zijn. Waar ze dadelijk weer tot een compacte massa samenvriezen. Deze laatste proef is beslissend. De sceptici drijven nu openlijk de spot met het toeniet. En zelfs de voorstanders moeten erkennen dat deze springstof ons geen belangrijke diensten kan bewijzen. De Gerlache beseft dat we geen enkele kans maken om het werk tot een goed einde te brengen. Die avond komt hij met een plan om een kanaal te graven aan de achterzijde van het schip. Tijdens de winter is daar immers een brede scheur ontstaan... ...die inmiddels wel weer is dichtgevroren... ...maar het ijs zal daar vast dunner zijn dan waar we nu zagen. Om alle twijfels weg te nemen gaan we diezelfde nacht nog de dikte van het ijs peilen. Om twee uur staan we allemaal op het pakijs... De wetenschappelijke arbeid is stilgelegd. Met een nauwkeurigheid alsof we een nieuw Suezkanaal moesten graven, wordt het tracé uitgezet. Het kanaal zal bijna 700 meter lang worden. 100 meter breed bij de monding en langzaam versmallen tot een breedte van 8 à 10 meter bij het schip. Door die trechtervorm zullen we losgezaagde schotsen makkelijker kunnen wegslepen. We hebben, om het ijs te lijf te gaan, niet erg veel gereedschap. Twee houwelen... Zes schoppen, twee ijshouwelen, twee brede schrijnwerkersbeitels aan lange stelen en tenslotte vier ijszagen. Het ijs is op sommige plaatsen dikker dan de lengte van de zagen. Daarom hebben we twee zagen met ijzeren plaatjes aan elkaar geklonken. Het ijs waar ze doorheen moeten is gemiddeld anderhalve meter dik. Op sommige plaatsen drie meter en meer. We kunnen ons moeilijk een beeld vormen van de titanenstrijd... die de bemanning van de Belgica heeft aangevat. Om een geul van 700 meter lang te maken... moeten kilometers en kilometers ijs gezaagd worden. Het ijs moet verdeeld worden in schotsen, die klein genoeg zijn om met spierkracht uit het kanaal gesleept te worden. Voor elke sleuf moet met schoppen en bijtels... de bovenste laag sneeuw en ijs weggehakt worden... De grote zagen moeten met drie mensen bediend worden. Elke haal brengt hen slechts enkele centimeters vooruit. Het werk ging nacht en dag zonder onderbreking voort. Vanuit het kraaienest was meer open water in zicht dan de voorafgaande dagen. De lucht was grijs en heijiger. Het sneeuwde veel. Nu eens vielen er vlokken, dan weer woeistofsneeuw rond. De 22e om vier uur s morgens had ons kanaal een lengte bereikt van 400 meter. Er bleef dus nog ongeveer 200 meter over voor wij de Belgica bereikt hadden. Wij waren toen genoodzaakt dwars voor de monding een tros te spannen, ten einde te beletten dat de losgemaakte ijsschotsen weer naar binnen dreven. De 26e werd ons werk, dat toch al niet gemakkelijk was, verzwaard. Doordat wij niet meer te doen hadden met het ijs aan de oppervlakte van het kanaal. dat in mei was ontstaan, doch met veel ouder, derhalve dikker materiaal. Niet tegenstaande dat waren wij de 27e tot vlak bij ons schip gevorderd. 29 januari 17 dagen al zijn we aan het zagen Zagen, zagen en nog eens zagen Sommigen onder ons zijn waarlijk uitgeput Anderen hebben pijn aan de ogen Omdat ze niet tijdig een bril met barokte glazen hebben gedragen Het diffuse witte licht van de ijsvlakte Is zo verblindend dat men het nauwelijks kan verdragen De zon schijnt nog dan zelden veel te zelden. Sinds twee dagen is het werken nog moeizamer. We kwamen in een gebied waar het ijs een waterige brei aan de oppervlakte vertoonde. We stonden met ijswater tot aan onze kuiten. Nu zitten we in een strook met zeer dik ijs. De drukking van het pak ijs heeft hier hummoks opgeworpen met zoetwaterijs... waar onze zagen slecht doorheen komen en gauw bot worden. Hoewel we allemaal pijnlijk stijve gewrichten hebben... ...heerst er nog enige opgewektheid bij de maaltijden. Maar iedereen die geen karwei heeft, duikt dadelijk de kooi in. De 30e januari bleef er nog slechts enige ijsblokken los te zagen... ...in de onmiddellijke nabijheid van de Belgica. Tegen 9 uur smorgens werd het ons duidelijk dat er zware drukking ontstaan was... In ons ijsveld ontstond een grote scheur die van onze voorsteven doorliep tot het open watervlak vrijwel evenwijdig aan ons kanaal. Waren deze geul breder geweest, dan had zij onze redding kunnen worden. Doch, zoals het zich liet aanzien, was de enige uitwerking daarvan dat ons kanaal nauwer werd. Alles stond wederom op losse schroeven. De zware arbeid van drie weken scheen nu onnodig. Misschien wel schadelijk voor onze veiligheid te zijn geweest. Met wanhoop in het hart, die wij voor elkander trachten te verbergen, waren wij genoodzaakt de mogelijkheid van een tweede overwintering, van een tweede jaar gevangenschap in het pakijs onder de ogen te zien. Als wij ons op rantsoen stelden, hadden wij voldoende levensmiddelen voor 13 of 14 maanden. Doch zou ons scheepje wel genoeg weerstandsvermogen bezitten voor het ondergaan van een nieuwe proef van zo lange duur? Waren wij zelf niet te zeer verzwakt? Ik maakte een lijst op van de nog aan boord voorhanden levensmiddelen en stelde menu's samen die onze voorraads zouden doen strekken tot 15 april 1900. Zelfs zonder daarbij rekening te houden met de vrij zekere aanvulling die de jacht ons zou opleveren. Evenwel zou het wekelijkse ranzoen boter en suiker van 500 gram moeten worden teruggebracht op 150 gram per man. Het broodrantsoen zou worden gesteld op 100 gram en dat van beschuit op 65 gram per man en per dag. Het behoeft geen vermelding dat deze maatregelen voor allen zouden gelden... ...en dat het état-major op dezelfde wijze zou worden behandeld als de bemanning. Door het steeds groter wordende gevaar... ...werden de toestanden aan boord op merkwaardige wijze vereenvoudigd. Meer dan ooit waren wij broeders... ...en wij streden tezamen voor ons aller behoud. Het nieuws van de rantsoenering brengt geen gedrukte stemming teweeg. Het maakt iedereen vrolijk. Zonder verwijl wordt een handeltje opgezet... De ene ruilt zijn suiker voor brood, een ander verpatst zijn rantsoen wijn voor boter. En een derde verorbert zonder dralen zijn hele voorraad desserts. Kortom, voor diegenen die zonder kokhalzen robbenvlees kunnen eten, is dit alles een vrolijke grap. Voor de anderen zal het misschien hongersnood betekenen. Alles leek verloren. Na korte tijd lag er weer ijs op de oppervlakte van het kanaal... dat ze met zoveel moeite tot stand hadden gebracht. Maar zoals zo vaak al was gebeurd, kwam het pakijs weer in beweging. De grote ijsschollen gingen weer aan het schuren, schrapen en beuken. Toen bleek dat hun zaagwerk toch iets had teweeggebracht. Ze hadden de grote ijsschots, die hen nu reeds bijna een jaar lang gevangen hield, opengespleten. Er zat een barst in hun gevangenis. Maar tezelfde tijd waren ze ook hun bescherming kwijt. De Belgica lag nu blootgesteld aan de drukking van de ijsschotsen. De situatie was onhoudbaar. En met de moed wanhoop ging men weer aan het werk. Weer wordt er gezaagd om het kanaal te verbreden, terwijl men met lieren en kabels probeert de Schotsen uit elkaar te frikken. Op 14 februari grijpen we onze kans... Na zeven dagen slavenarbeid is het kanaal weer breed genoeg. De laatste scholen die het achterschip gevangen houden, laten we springen met toniet, Op gevaar af het hele schip in de lucht te blazen. Maar we hebben geen tijd te verliezen. We gooien de stoommachine in achteruit en de Belgica beweegt. Met de brokstukken nog aan de romp begeven we ons achterwaarts in het kanaal. Het roer en de schroef zijn te kwetsbaar om op te rammen. Daarom proberen we in het brede gedeelte de Belgica met ankers en lieren in het kanaal om te draaien. Maar net als het schip dwars in het kanaal ligt, gaan de grote ijsvelden weer aan het schuiven. De Belgica dreigt in haar lengterichting verpletterd te worden. Met de dood in het hart kijken we toe. Met geheel onze ziel smeken we om ontspanning in de druk. En het gebeurt. De ijsvelden glijden weer geluidloos uit elkaar en de Belgica richt zich met de boeg vooruit naar de uitweg van het kanaal. Met volle stoom stormt ze op de ijsdam af die de opening verspert. De brokstukken vliegen weg, ze barst er doorheen en triomfantelijk varen we ongehinderd in het open watervlak. Geen woorden kunnen het gevoel van bevrijding uitdrukken, de vreugde die in onze harten zingt. Ik werp een laatste blik naar het ijsveld dat ons zo lang gevangen heeft gehouden. Naar het kanaal dat ons zo'n inspanning heeft gekost. En dan richt mijn blik zich opgelucht en vastberaden noordwaarts. Wij waren echter nog niet van ons hopen en wanhopen af. Enige tijd later zat het pakijs weer dicht. De Belgica werd opnieuw gevangen gehouden, doch thans onder geheel gewijzigde omstandigheden. Het gevaar was nog niet geweken, doch had een andere vorm aangenomen. Elk moment bestond de mogelijkheid dat de niet-compacte massa die voor het merendeel bestond uit slechts aan ingevroren ijsschotsen... uiteen zou vallen en ons vrije doortocht zou verlenen. Doch eveneens zouden de ijsklompen zich rondom ons kunnen samenpakken... en ons schip kraken. Alles wel beschouwd, verkoos ik de nieuwe toestand boven de oude. Niet tegenstaande de daaraan verbonden gevaren. Deze zouden zich nog een maand lang doen gevoelen. Gedurende dertig dagen bleef ons kleine... Lichte een broze houten scheepje overgeleverd aan de genade van de zware, ruwe ijsmassas die door de deining, uitgaande van het open water, hoe langer hoe meer in beweging kwamen. Eerst de 14e maart kwam een gelukkig einde aan onze hachelijke toestand. De vorige dag hadden wij grote veranderingen kunnen waarnemen in de positie van de ons omringende ijsbergen. Ik zie vanuit het kraaienest dat de rand van het pakijs een soort van baai vormt. Maar het schip is nog niet vrij in zijn bewegingen en wij drijven naar een grote, tafelvormige ijsberg toe, waarmede wij voortgestuwd door de stroom bijna in aanvaring komen. Gelukkig ontstaan er tussen het kruiende ijs nieuwe open plekken. Wij dringen erin door en slaan op de vlucht. Om twaalf uur zijn wij verlost. Met geen woord is ons gevoel van vreugde, bevrijding, opluchting weer te geven... nu wij na 13 maanden gevangenschap weer de Vrije Zee mogen bevaren. 14 maart 1899, meer dan een jaar nadat ze in de greep van het pakijs raakte, heeft de Belgica zich weer vrijgevochten. De Galache zet koers naar vuurland en voor het eerst in 15 maanden zal de bemanning van de Belgica weer groen zien. In Punta Arenas, waar men hen dood had gewaand, wekt hun aankomst grote opschudding. Met open oren aanhoren ze het nieuws uit de bewoonde wereld. In Zuid-Afrika is de boerenoorlog aan de gang, de drijfvusszaak in Frankrijk... en een Italiaan, Marconi genaamd, heeft een uitvinding gedaan... waarmee men draadloos kan telegraferen. Vanop een Duits vrachtschip laat de Gerlache een eerste telegram naar huis sturen. Het bevat maar twee woorden. Adrien Belgica. Het gehavende schip wordt hersteld en dan gaat het eindelijk huiswaarts. Op 5 november 1899 loopt de Belgica Antwerpen binnen waar de expeditieleden een stormachtige ontvangst te beurt zal vallen. soms hadden. Ik denk aan de vaart in de Kaap Horenzee, in de ijsmassa's, aan de overwintering die één jaar duurde, aan de Zuidpoolwinternacht toen de zon voor drie maanden onder de horizon verdween, aan de kameraden die verdronken of stierven in de winternacht. Ja, hoe hard het ook was, het bleef voor en na één plezierreis, een godsgave die niet iedereen te beurt valt. Voor mij arme zondaar was het één lollige plezierreis. En ik herinner mij de dag dat we finaal onverwacht uit de omknelling van het ijs losbraken. Vrij om onder zeil en stoom als een vliegende Vlaming terug te keren. Ik zeg dat ik toen met sterke weemoed onze jaarvaste plaats zag verdwijnen. Alles ten spijt dat ik er willen blijven en sterven. Beklaag dus niet al te zeer die onverschrokken helden die met doodsverachting het gevaar trotseren en hun leven veil hebben voor eer en vaderland en zo verder. Alles is waar.